Uur. Dit is Maud Schreurs met het NWJ-Fournaal. De, ga... de NAM zegt niet in alle gevallen aansprakelijkheid te betwisten... maar vindt de uitspraak juridisch gezien onduidelijk. Volgens de rechtbank en Assen moet NAM... een deel van de inwoners van het Groningenveld... een vergoeding betalen voor immateriële schade. Drie voormalige presidenten van Zuid-Afrika... nemen afstand van zittend president Zuma. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat... de democratie in het land in gevaar is... De drie roepen de bevolking op de grondwet te verdedigen. Steeds meer mensen in Zuid-Afrika willen dat Zuma aftreedt... vanwege het ontslag van de minister van Financiën en corruptieschandalen. Zo zou Zuma miljoenen euro's overheidsgeld hebben gebruikt... voor de verbouwing van zijn villa. Turkije mag in Duitsland geen stembureaus inrichten... om eventueel een referendum over de doodstraf te houden. Dat heeft de Duitse regering bekendgemaakt. Een woordvoerder zei verder dat alle juridische mogelijkheden worden ingezet om het houden van zo'n doodstrafreferendum in de Turkse ambassade en consulaten te verbieden. Vicepremier Ascher zegt dat wat hem betreft zo'n referendum ook in Nederland niet wordt toegestaan. De Volkskrant en NRC Handelsblad publiceren een paginagroot pamflet met daarin de oproep aan bedrijven om niet meer te adverteren op de websites Geen Stijl en Dumpert, Directe aanleiding is een oproep van Geen Stijl aan lezers om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant Daarop besloten onder meer Grols en het Wereld Natuurfonds te stoppen met hun advertenties op de websites. De tekst van het pamflet wordt later vandaag al gepubliceerd op de sites van de Volkskrant en NRC en staat morgen in allebei de kranten. Het weer vanavond en vannacht droog bijna een graad of zeven. Morgen eerst bewolkt, laat al geregeld zon met 15 tot 21 graden een stuk warmer. En dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files van betekenis in de Randstad. Dit zijn de files die iets meer vertraging geven. De A4 Amsterdam-Den Haag langzaam rijden tussen knop het Burgerveen en Hoog Made. 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 3. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum 4 kilometer. De vertragingstijd is een kwartier. A27 Utrecht-Breda na een ongeluk tussen Noorderloos en de brug Gorkum 6 kilometer. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Startproblemen, maar voor de rest ging het wel. Nog een keer, die stond niet open. Goedemiddag, Zandvoort. En ja. omstreek ja. natuurlijk, En, hè? Uh, en omstreken. Uh, de, tot zover, uh, uh, het ritme van Zandvoort uh, was even een paar uur. Uh, niet zo vol met ritme, had ik begrepen. Nou, ze liepen gewoon even achter met dodenherdenking, dat was alles. Ah, oké, ze hebben twee uur stilten. Ja. ja. Ja, dat is twee ja. minuten. Je moet toch iets bijzonders doen, is het niet? Ja, dat ja, is dat. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, verder is Hans is er wel, maar Hans is er nog niet. <laughs> Hans uh, is net ja. rust de Mier, hè? Nu? Ja, tuut, tuut, tuut. tuut, tuut. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ja. wij gaan gewoon zelf uh, eerst even een muziekje doen en daarna dan uh, zien we wel weer. Tuurlijk. Hallo Hans. Ding. en uh, Ik ben nog vergeten om te vertellen wat we allemaal gaan doen vanmiddag. Ja, Als Hans een keer zit, dat duurt altijd even bij oudere mensen. Ik ben weer binnen en dan begint ja. hij weer. Ja, Tuurlijk. <laughs> nee, als je er niet was, had was ik ook begonnen hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja ja We maar, maar hadden twee uur rust, dus ik moest daar het hoofd door komen. Ik denk nou, er is niks, ik hoef niet te komen. Ja, jammer joh. Nee, nee, nou, nee hoor, helemaal niet. Je moet weer de dus, vervelende opmerkingen ja, van ons oh, ondergaan en zo. Oh, dat ken ik wel tegel <laughs> Heb je een leuk muziekje? Ja, maar ik ging was aan het vertellen wat we gingen doen vandaag, vanmiddag. Gaan we, ga jij dat maar vertellen. Ja, we hebben Nel Kerkman natuurlijk. Ja, Hallo. ja. We hebben het weer. Oh. We hebben de Groenteman. Oh. We hebben dat. Korte urine, urine trechter Van een toetje Wat hebben we? Een korte urine trechter kind oh die ja. <laughs> Ik denk dan heb je het nou weer over <laughs> Soms is Hans best wel ja, een lange Urine <laughs> ja, precies. Ja. Ja, ik, ik ben alles nog aan het organiseren dus ja, dat, Omdat duidelijk. ik een beetje laat ben dus. moet, moet je thuis ook eens doen ja. Nee, daar laat nee, ik, daar is die die ik die Janie aan Jannie over. Ja. En, en verder die... hadden we vorige week afgesproken dat ik uh, elke week een tegeltjeswijsheid of zo zou doen. Ja. Nou, dat heb ik. Nou. Ja. ja, want dat komt mooi uit, want vorige week, uh, dat hadden we al veel eerder afgesproken, maar vorige week had je dat verzuimd om te doen. Ja. Dus toen hebben we jou um, um, opgezadeld met de opdracht het tweede uur, de hele tijd ik ja. de ik, tegeltjeswijsheid. Ik heb ja. te het voor ja, twee uur ja Nou, dat komt helemaal goed. Dus je Hij heeft echt zijn huiswerk gedaan. Je hebt je zadel meegenomen. Dan ben je opgezadeld. <laughs> ja, gaaf, hè? Goed ja, gedaan. Moet ik paard draaien op Toet of zo? Wat zei jij? Moet ik paard draaien? Ja? Goed, nou gaan we muziek weer. Kijk. gezellig <laughs>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 Je niet, hè, Hans? Wat? Halo. Nee. <hijen> Gelukkig niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet. Alhoewel, als je echt in het zonnetje loopt... dan kan het wel zo weerkaatsen dat het lijkt alsof je er eentje hebt. Maar zo. Ja, maar dan komt meer als ik zonnebrandolie op mijn hoofd <lacht> Dan gaat het glimmen. Het is wel nuttig, hoor. Is dat zo? Ja, het is toch een groot deel van je lijf. Nou, <lacht> ik, ik, ik zou even vertellen. Ik heb wel eens een zonnesteek gehad en daar word je niet vrolijk van, hoor. Daar heb ik nog last van. Nou... <lacht> Zie je, dat is het. Ja, ik niet zeggen. eens meer te zeggen. Hij voelt het zelf wel in. Nou, nee, dus maar, als nee, wij nou de... weggaan, dat doe je Nee, weg. maar daar word je echt daar word je niet vrolijk van als je dat krijgt. Dat, uh, dat is echt waar. geen grapje. Um, um, even kijken. Ja. Oh, maar gaat nu het echt vertellen. Nee, ja. nee, want ik ben nog niet zo ver eigenlijk. Hij is helemaal de weg kwijt nog Je ja. bent nog steeds ja. de weg kwijt. Zal ik er nog maar eentje doen? Dan? Ja, doe maar. Doe maar. Voor jou is het net maandag, is het niet Ja. Their thoughts turn to their own little girl Sweet 16 ain't defeat cheeky No, it ain't so need to admit defeat They can see no reasons Cause there are no reasons What reasons do you need?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 Weet je, goeie wil, is Hans nu klaar? Ja, maar toen het begint. Ja, maar, maar ik, begin, begin. Want ja, ik zit heb de organisatie nog, uh... gedaan en uh, gewoon uitgedeeld. Ah. Dat heet de hele delige heet dat. Hij loopt ook gewoon tot twee keer toe gewoon dwars door mij heen. Hè. Dat is ik zeg wel erg. zeg niks meer. Is, is, dat een is dat een belofte? Een belofte. Ah, wauw. Oh, wauw, daar gaan we je aan houden. Dan gaan we nu vast bedenken wat we gaan doen op het moment dat hij zich er niet aan houdt, Niks je ja. de microfoon uit, helemaal niet. Je houdt echt je mond. <laughs> um, Bevrijdingsbop is bezig in Haarlem. Jee. Het is er super gezellig, Heel erg druk inmiddels. Toen ze gingen openen om een uur of twaalf vanmiddag. Half één was het. Uh, toen heeft... Uh, uh, premier Rutte? Uh, pre ja, ik wou zeggen op, Maar die begon met zingen, ja. de opening. Maar uh, premier Rutte heeft het, uh, het vrijheidsvuur ontstoken. Ja. Zonder de zichzelf te branden. Ja, ook nog. Ja, het is Demissionair. Ha, ja, oké. Okay. Oh, Dan gaan we wat gezelligs doen. Um, <laughs> <laughs> Leuk hè? Um, er stond nog een stukje over. Bevrijdingspop is natuurlijk vooral bekend vanwege het festival op 5 mei. Uh, het festival werd in acht, 1980 voor de eerste keer georganiseerd door Ilko van der Linden. Hij was tot de conclusie gekomen dat het vieren van de bevrijding op 5 mei vooral gericht was op ouderen en kleine kinderen. Daarom besloot hij op 5 mei een festival voor jongeren te organiseren. En dat werd dus bevrijdingspop. Dus um, het is vanavond nog uh, lang gezellig, denk ik. Ja. Ik weet niet precies de volgorde van optreden. Maar Dal Bob die heeft inmiddels al gezongen. Verder was er uh, Rylan en de Bombardiers. Uh, Spinfish, Jonna Fraser. Michelle David en de Gospel Sessions. Jee. Bombino, Alfa Blondie en de Jeugd van Tegenwoordig. Ja. En, uh, het is inmiddels in Haarlem uitgegroeid tot het grootste festival van Nederland. Ja, want ze verwachten 150.000 man. Ja. Dus uh, jee, ja. ontwijk Haarlem jongens. En als 60 je niet... zakken graszaad verwachten ze. <laughs> ja. Ja. ja, precies. Ja, ja dus dat is een goed uh, stuk gedaan. Maar dat knappen ja. ze knap op elk jaar. Hè? Ja. Ja, echt. Ja. Okay. Ik geniet er best van dat Hans zo stil is. Eigenlijk. Ja. Dat is echt wel heel bijzonder hoor. Goed dan. zie. Nog een keer. Normaal gesproken onderbreken we hem nooit. Nee, dat kan. waar. <laughs> ik ook niet. <laughs> Deze is een, een, een kleine belofte die ik aan iemand heb gedaan om te draaien. Sally called when she got the word. She said I suppose you've heard. About Alice. When I rushed to the window and I looked outside.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 deep in the bark Me and Alice Now she walks through the door With her head held high. Just for a moment I caught her eye As a big limousine pulled slowly Out of Alice's pride Oh, I don't know why she's leaving Oh, where she's gone Guess she's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice Alice? Alice. Who, Who the fuck is Alice? Alice. know how to help Get over Alice She said no Alice is gone But I'm still here You know I've been waiting for 24 years And the big limousine disappeared I don't know why she's leaving Or where she's gonna go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 Nou durf ik er best wel wat op te zetten. Het zand wordt net zo hard even meegebruld als jij Hans. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Maar ja, het, het, jij was zo gemeen om die microfoon open te zetten. Ja, geweldig. Want wij eerst, zaten ook gezellig mee we, te brullen. Eerst moet ik mijn mond houden. Ja. En daar mag ik niet meer mee zingen ook. Nou, dat was ook helemaal de tactiek. Ja, dat, dat was echt vooraf bedacht nou, en besproken ja. en zo. Oh, wacht even. Ah. Ah. Uh, waarop moet ik wachten? Nee. Ik, ik, wacht al heel, ik wacht al de hele middag op, hoor. Nou, ik ga, ik ga er nu heel serieus zijn. <laughs> Ja, ja. Het wordt steeds mooier bij Nieuw Unicum. Ondanks is langs het terras grenzend aan de Brink... een kabbelend beekje in de natuurtuin aangelegd. Het is onderdeel van het Natuurbuddy-project. Daarbij bewoners onder begeleiding van vrijwilligers... de natuur direct rond Nieuw Unicum gaan verkennen... en daar hoort ook de natuurtuin bij. Deze mooie natuurtuin wordt mogelijk gemaakt... door een bijdrage van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum en de stichting die anoniem wenst te blijven. Mocht u belangstelling hebben om ook een natuurbuddy te worden... schroom dan niet en meld u aan via de receptie. En de telefoonnummer is 023-5761-212. op de Rotary Club? Ik zou het niet weten. Nou, dat nee. zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat maakt het niet uit. Nee, want ze willen anoniem blijven. Nou, dat kan. Dat het. mag. Dat, ja. kan. dat was het weer, Hans. Dat was dat dat het trouwens een mooi initiatief. Ja, dat ja. vind ik ook. Ja. En ik ben blij dat Hans zo meteen kan genieten van een kabalond beekje in de natuur. Precies. What I need. De column, column van, van de, de week. week van Jouw Kerkman. Volgens haar is het niet erg moeilijk om iets door te geven. Je kent het spelletje wel: je zit in een kring en je fluistert iemand iets in het oor. Jij geeft wat je gehoord hebt weer door aan de persoon die naast je zit. Aan het eind komt er heel iets anders uit. Het jaarthema geeft de vrijheid door van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, geeft mij aanleiding om erover na te denken. Wat betekent vrijheid voor mij? En wat zou ik kunnen doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen? Is vrijheid zoiets als vrijheid-blijheid, vrijheid van meningsuiting of onafhankelijk zijn? Zeg het maar, want ik vind het moeilijk. Want mijn invulling zal anders zijn dan die van mijn man. Alle twee zijn we in de oorlog geboren. Hans in Rotterdam, ik in Zandvoort. Beiden hebben we de oorlogsperiode heel anders beleefd. En eigenlijk heb ik de oorlog niet bewust meegemaakt. Via mijn ouders en mijn oudere zusje werd mij... in stukjes en beetjes in zeer sumeer diverse verhalen verteld. Zo bleef ons gezin in Zandvoort wonen... omdat mijn ouders conciërge waren in het badhuis... en de niet geëvacueerde bevolking en Duitsers moesten zich toch kunnen douchen. Mijn grootouders waren naar heemsteden geëvacueerd... maar omdat mijn opa heimwee naar Zandvoort kreeg... trokken ze bij ons in. En zo heeft mijn vader mij nooit verteld dat hij het een en ander beschreven had en pas na zijn dood kwam er een soort dagboekje tevoorschijn. Daarin stonden onder andere de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 beschreven. Ook schreef hij dat hij als secretaris bij vergaderingen van de NVV-bond in Zandvoort op zijn woorden moest letten, omdat enkele bestuursleden NSB sympathieën hadden. Als ik zijn schrijfsels herlees, vind ik niets over wat vrijheid nou eigenlijk voor hem heeft betekend. En ik denk dat het in vele gezinnen zo is gegaan. Men sprak er niet over, punt uit. Daar vraag ik mij af of je een oorlog moet hebben meegemaakt... om te ontdekken wat vrijheid voor jou betekent. Ik denk het niet. Je weet pas wat vrijheid is als je zelf vreselijke dingen hebt meegemaakt. Dan weet je uiteindelijk wat je door moet geven. Een hele mooie kolm. Ja, kan los. niet anders zeggen. Ja. Complimenten.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 Pray about Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je bent een mens, geen kind. Meer. weer net als eentje David. Hij komt dus kom elke keer weer terug. Ze komt elke keer weer terug. <laughs> ja, dat is Blijf wel. terug gewoon. Ja, ja. Ja, wij hadden het toevallig over de kolom net. En het is inderdaad zo. Uh, de, haar, haar vader, die heeft dan niet alles verteld, maar opgeschreven. Mm -hmm. Maar bij ons was het eigenlijk thuis precies hetzelfde. En ik denk dat de hele generatie er eigenlijk nooit goed over gesproken heeft. En ik denk, ja, dat, het is natuurlijk ook iets, iets heftigs. Laten we even wezen. Als je, als je in een oorlog zit... Dat het he, iets hele heftigs is om mee te maken. Nou ja, voor de een wel, voor de ander niet. Ik bedoel, hier in Zandvoort um, is het voor de meesten, ik zal niet zeggen voor iedereen, maar voor de meesten is het ontzettend meegevallen. Ja. Mensen konden hier nog uh, buiten spelen en, en bezig zijn. En dat viel best wel mee. Maar ik, wat ik begrepen maar... heb uit, uit Oud-Zandvoort is dat er een hele rij huizen bij de Boulevard, dat die gewoon plat gegooid zijn. Ook de toren ja, Ook de watertoren, ja, ja klopt. Tuurlijk. Er zijn bombardementen ja. geweest, maar het grootste deel van de tijd hebben de meeste jongeren ja. er niet echt vreselijk veel van meegekregen. Nee. Uh, mijn moeder daarentegen, die heeft het heel erg zwaar gehad in ja. Hoefdorp. Uh, het is maar een klein stukje hier ja. vandaan, maar een mega wereld van verschil. Ja. Ja. Ja. Ja. En bovendien was het zo dat er um, als je dat afzet tegen het landelijk gemiddelde een hoog aantal NSB sympathisanten in Zandvoort wonen. Ja? ja, absoluut. Ja. ja, dus het was hier heel anders ja. dan in um, maar, maar, veel plekken. Over, over die huizen, wat ik begrepen heb... die huizen die zijn platgegooid door de Duitsers... Mm -hmm. omdat ze dachten dat hier is namelijk de landing zou komen. Dus daarom, omdat te verdedigen hebben ze huizen platgegooid. Ja. Dat heb ik begrepen eigenlijk. Nou, ik, ik heb me daar nooit vreselijk veel in nee. verdiepen... waardoor nee. ze dat precies allemaal gedaan nee. hebben. Maar uh, ik nou, ben is, sowieso ja, nou, niet zo'n denker, hoor. Dus. Dat, dat klopt, hoor. Dus ze hebben een, een schootsveld willen Ja, ja. Ja, dat had ik ook begrepen. Volgens mij heb ik dat ooit eens in een, in een of andere expositie gezien. Ja, oké. Okay. Ja, we gaan weer. Het weer serieus. Het ja. is bevrijdingsdag, jongens. Ja, nou, dat is ook wel Maar oh, ja. daar mogen we toch ook wel over nadenken wat er allemaal gebeurd is. Ja, maar dan. Wat hij zegt. Dat is zo. to. Na de zondag, van half drie tot half vijf, sorry, half vijf dan, is er weer, dan komt het vijftiende seizoen van het concertreeks Jazz in Zandvoort alweer ten einde. Pianist Lex Jaspers is na een ernstige auto-ongeluk in 2001 weer helemaal terug van weg geweest. Samen met de Amerikaanse zangeres Mar Marjorie Barnes en vibrafonist Frits Landersbergen, Wat voor een? Een Oké. Okay. Ja, wordt dit een jazzmiddag om niet snel te vergeten. Een mooie afsluiting van dit seizoen kunnen we ons niet wensen. Ik weet nu wat het is. Lex Jaspers speelt op piano. Marjorie Barnes zang. En Frits Landersbergen is een vibrafoon. En dat is namelijk een... Ja, dat is een vibrafoon gewoon. Een soort van, ja, uit de kluiten gewassen xilofoon. Ja, maar is dan het. met van die uh, geluidspijpen eronder. Oh. Ik weet niet hoe ik dat anders moet. Ja, wij vroegen ons af wat dat was. Maar ja, we, we weten is... het nu. En Hans van Oosterhout zit op drums... en Erik Timmermans is met de bas. Reserveren kan door te bellen 023 5310 631... of via de website www.jazzinzandvoort.nl. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans... die hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici is een grote behoefte... aan een locatie waarin muziek op de eerste plaats komt. Theater de Krocht beschikt over een vleugel biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Zoals altijd kan men in afloop ook heerlijk blijven eten. Dit kan men aan genieten van een aspergemaaltijd en een dessert. Wilt u even, wilt u reserveren, het kost 14,50... en gezien het hoge aantal mensen dat blijft eten... is reserveren hiervoor noodzakelijk. Zoals ik gezegd heb, de, het uh, kost 15 euro, kost het concert... En het is te zien op website www.jazzinzandvoort.nl. En het is Theater de Krocht, Grote Krocht in Zandvoort. Ant, ja. waarom gaat iemand in, in vredesnaam op een drumstel zitten? Ja, dat weet je nooit. Nee, hij speelt erop. Dat, ja, dat zei zei dat. Dat, Zij dat, ik dat je ja, drums hoor, had? Hij zit op de drums. Oh, sorry, hij speelt op de drums. Die heb je gelijk in. Ik... ik. Het ging door mijn hoofd en ik ja, zag Ro Dat ik dacht, ik Ja, daar gaat hij weer. Ik zag, ik zag het dat jullie. Ja, ik had het wel door, maar ik had niet door dat ik dat zei. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Ik, wat ik wel heel belangrijk vind: dat ik, ik weet nu wat een vibrafoon is. Kijk, dan leer je nog eens wat een is. Hetzelfde als dat vibrerende, vibrerende beestje, ook een vibrator. We hadden het er net over wat een geweldige zangeres dit is. Hè? Dit is een, een lekkere, ruige nummer. En dan kan ze heel zachtjes zingen met The Rose. Dat is, ja, is fantastisch. Een heel mooi liedje. Ik kan ook heel zachtjes zingen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Nou, je je mooi nou, zachtjes zingen. Nou ja, dat kan zij. Ja, precies. kan goed acteren. ook. Ja. ja. Nou, dus. Doe maar wat nuttigs. Nee, de, de, de, niet uh, nuttigs? Nee, doe maar een plaatje. Ik oh, heb ik een raadseltje voor je hand. Ja, spreekwoord, spreekwoord. Ja. Categorie spreekwoorden. Ah. Um, wie een kaal graaft voor een ander... Maak jij maar af. Wordt zelf moe. Nee, die kan niet delegeren. Ja, dat ook. <laughs> wie een kaal graaft voor een ander... Kan niet delegeren. Nee, is een werknemer. Jongen, <laughs> jongen, jongen. Hij is wel leuk, hè? Als het kalf verdronken is... Denk bij de put. Nee, is dood. Ja, dat is waar ook. <laughs> Als het kalf verdronken is... Is de kalf dood? Dan kon het niet zwemmen. <laughs> nou, we gaan weer verder. <laughs> So nothing, nothing will keep us together Maak je de microfoon ook in de hand? Ja, meteen. Ja, dat ook wel je. lekker schompig zo, zo ja, hè? He? Ja. Maar toen stond de microfoon toen niet open, of wel? Ja, hoor, echt wel. ik ben het toch nog steeds, dat dichtje. je. Ja. <laughs> ja, dat is zo. Maar wat we niet gaan missen is uh, 7 mei, dus komende zondag. Van 10 uur s'morgens uh, tot uh, 6 uur s avonds. Uh, meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. Het Zandvoortse Jaarmarkt uh, is uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de Jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. He het hele centrum van Zandvoort staat tijdens de Jaarmarkt vol met kraampjes in de zandvoortskleuren kleuren blauw en geel. Ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze Jaarmarkten mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Natuurlijk zijn er ook veel collecties tijdens deze periode binnengekomen. Dus wilt u het nieuwste van het nieuwste, dan kunnen de winkeliers van Zandvoort u deze dag natuurlijk ook helpen. Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten is het uitgebreide programma Entertainment Fun tijdens zo'n dag. Zo is er geen sprake van enkel kinderdraaimolentje, maar staan of lopen er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen door het centrum heen. Dus nogmaals, het wordt een onvergetelijke dag voor het hele gezin... waarbij het centrum weer zal veranderen in een extra gezellig dorp. Zoals al eerder vermeld is, valt er van alles te zien, te doen... en uiteraard is er heel veel te koop. Als u wilt, kunt u er gemakkelijk de hele dag doorbrengen... om daarna nog even lekker uit te waaien op het strand. Ah, zand voor ja. promotie. Kan ja. niet mis, hè? Nee, nee, Geweldig. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Helemaal er lekker. Er lopen attracties in ja. het centrum. mee. klopt. Ja. Er zijn ook van die steltlopers. Dat is ook een attractie op zich. Ja, of, dus, of, um, een... Of van die mensen die met ballonnen, dat heb je ook al. Ja, mensen met ballonnen. Nou, die maken Speaking van een be beesten of, of, van die ballonnetjes. Speaking of. Hoe noem je twee homoseksuele vrienden? Een paardje? Nee, matenaaiers. En dan denkt hij aan ballonnen. Het is wel priest Plotseling een microfoon openzetten. Is dat degene die achter het tafeltje zit? Reet en nerveus. Ja, dat heb ik goed gezien, ja. Uh, ik word niet reet en nerveus. Ik pak gewoon heel braaf mijn koptelefoon. En ik ga me klaarzitten. Ja, eerst gaat hij zwaaien, maar dan heb je hem al openstaan hoor. En uh, niet altijd. Nee. Af en toe is het wel een boef. Dat, ja, dat klopt wel, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ach ja. Is hij altijd zo geweest, staan? Ja. ja. Volmondig? Ja. Ik hoor het. Altijd op je kievive zijn, want anders ben je echt te laat. Ja, ja praatjes staan Ja ja <laughs> <laughs> zo'n puppetmaster. Wat voel je? Een <laughs> Ja, je, je trekt eh, inderdaad wel... Uh, als de muziek in de studio stilvalt... kijken wij spontaan op. Ja, komen, heb je... op we hebben het zwaaien weer gemist. Hou, hou, die, <laughs> hou die vast. Hou die vast. Ja, ja, ja. Hey, um, we zijn door het eerste uur heen. Hartstikke goed. Dus we uh, horen elkaar weer dan uh, naar reclame. Nieuws reclame, denk ik. Ja. Elkaar? Ja? Wij met z'n drieën elkaar. Uh, ik en ik de hoop, luisteraars hoort ons. Ik hoop ja. Jongen, jongen, jongen, Ja, het is wakker, hè? Ja, dat is wakker. Goed, tot straks ja. allemaal. Ja, De toets zegt tot straks, dus dan is het tot straks. Nou, tot straks, ja, we hebben geen keus.